Goedemorgen, ik ben Dilke Deert en dit is het nieuws van NOS op 3. Het asielzoekerscentrum in Ter Apel zit vaak te vol. In de noodopvang is plek voor 125 mensen, maar er zijn er geregeld meer, ontdekte RTV Noord. De noodopvang bij Ter Apel bestaat uit een paar grote witte tenten. Asielzoekers kunnen daar terecht als het aanmeldcentrum dicht is. De afgelopen week puilden die tenten uit en moesten er veldbedden en stoelen worden neergezet om mensen op te laten slapen. Het werd zo onrustig dat de politie erbij moest komen. De gemeente wil dat het COA, dat de opvang regelt, iets tegen de drukte doet. Het demissionaire kabinet heeft overlegd over de hoge energieprijzen. De gasprijzen schieten de laatste tijd omhoog... En het kabinet wil kijken hoe er kan worden voorkomen dat mensen straks met een gigantische energierekening zitten. Er zijn volgens verslaggever Ewout Kiwiet verschillende ideeën voor. Je hoort dat er eigenlijk maar drie, vier echte opties zijn. De energiebelasting omlaag tijdelijk en ook het BTW op energie tijdelijk verlagen. Dus die kans zal het opgaan. Ook kun je straks misschien meer geld krijgen om je huis te isoleren. De nieuwe Superman komt uit de kast als biseksueel. Jonathan Kent, dat is de zoon van Superman Clark Kent... krijgt in het nieuwe verhaal een relatie met de journalist Jay Nakamura. De schrijver wilde van Superman niet opnieuw de heteroseksuele witte ridder maken. Het is feest op een Rotterdamse bouwplaats. De Zalmhaventoren bereikt zijn hoogste punt. Dat gloednieuwe hoogste gebouw van de Benelux is nog niet af, maar tikt wel zijn definitieve 215 meter aan. Boven is het uitzicht geweldig. We kunnen richting Utrecht kijken, we kunnen richting Amsterdam kijken. We zien natuurlijk de hele haven van, van Rotterdam. Het, het uitzicht is hier oneindig. Het gebouw krijgt 60 verdiepingen en de lift gaat hard. Hij gaat nu 3 meter per seconde. Gaat er heel snel, zo meteen gaat hij 6 meter per seconde. Dan ben je nog sneller, nog sneller boven dan je nu bent. In de Zalmhaven-toren komen vooral huizen, maar ook kantoren, een restaurant en een fitnesscentrum. Het weer, er trekt regen over het land. Maar in het noorden begint het steeds meer op te klaren. Straks zie je daar af en toe de zon. Het is een graad of 13. Morgenochtend ook buien en dan maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. Het gaat de goede kant op op de weg. Het enige wat nog opvalt in de regio is de A10, de ring van Amsterdam. Aan de zuidkant van de ring, bij knooppunt Amstel, staat een auto in brand. Daardoor is de linkerrijst ook dicht en daar heb je last van wanneer je vanuit het westen richting het oosten rijdt. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Welkom bij ZFM, de kant nog Show. <lacht> ZFM, het geluid van Zandvoort. De rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, ah, dat is ook niks hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen door het water heen waden. Ik denk Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen, kaplaarzen.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 Kaplaarsen. Goedemiddag meneer, sprak de man maar vriendelijk toe Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geef u mij een paar, een, een paar lekkere, fijne, warme, rubberen kaplazen. In een me dorp een paar fijne waarsen Ziet ik was van blij als een kind Kaplaarzen, Fijne, rubberen kaplazen, Met winterkapjes erbij Kaplaars, rubberen laarsen, van die branen, wel een beetje poekelen. Kaplaars, als ze met waterdicht zijn. Kaplaars, kap kap kap maar dan even rubber. Ja, daar wel waterdicht, graag. 65 <lacht> gulden. Dat <lacht> is geen geld. Kaplaarzen. Knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet dood? Maar, Kees, ik maar een en kaplaarzen. Om genalen mee te vissen, ja. Stien, trek jij mijn laars even uit. Nee, je hoeft niet in te vette schat. Dit zijn rubberen Ik zeg nog tegen die man, heb je al laarzen? Nee, zegt die man, ik verkoop alleen laarzen. Mm. Ik begraaf er niks van, mm. maar ik zeg tegen hem: doe er een leuk rood Zuidwestertje bij. Mm. Oh. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarsen. Kaplaars. Kaplaarsen. Ja. En een rode dat ja. moet ook af natuurlijk. Ja. Nou, Manus. Ja. Ja. Ja. Nou, nou, uh, gisteren ontvingen wij uh, de, de podcast van ja. uh, de VPRO. Had die heeft dat gemaakt. en uh, Ja, wel een heel leuk uh, ja, die verhaal. Die was wel heel leuk, ja. Ja, ja. ja hij heeft die ja. mooi gemaakt. Ja, hij ja, heeft die uh, mooi gemaakt. Ik, ik, heb er, ik vind het jammer, want die Roland, ik wist ook ik niet dat die dat Roland de, Molendijk... die, die ja. de rode schoentjes had gemaakt. Ja. En uh, ik vind het al een beetje een bedant mannetje. En ligt het aan mij, Frank? Nee, ik denk dat je dat goed ziet, G. <laughs> ja. En uh, uiteindelijk uh, uh, vind ik het raar dat je dan niet even praat over... Uh, wat vond je nou van uh, ja. uh, de. Hij zei er geen woord over. Geen nee, woord. Het, het viel mij ook op. Want ik weet huizen, nog wel dat, het, nee, dat, het, het, dat het niet uh, in uh, dank werd afgenomen toen wij dat gemaakt hadden. Nee, nee ja. want ze wilden ons toen toch nog een zaakje ja. aan doen. Ja. ja. En toen zei ja. Het is uit dat post. Ik zou maar rustig aan, want jullie hebben het ook gejat. Ja. <laughs> bleek dus, dus. inderdaad wel. Ja. Ja. ja, het komt uit, uh, uit de Efteling. Ja. Oké. Okay. En die, die Roland Molendijk heeft het uh, gehaald uit. Die zat in een auto, maar een cassette. de Efteling in zat. Ja? En denkt, oh, daar kunnen we misschien wel wat aan doen. Ik vind het wel heel creatief Dus gedachte. die heeft die rode schoentjes uh, verhuisd. De zeg maar. rode schoentjes. Ja. O, ja. schoentjes. Maar is dat, ook, is dat ook een hit geweest? <laughs> ja. Ja. Ja. Uh, ja, maar die is ook op, ja, op drie. support. op drie gekomen. En, uh, uh, en ja. ding heeft plek. het even naad. Ook op drie. <laughs> evenaard, ook, <laughs> ook op drie. Ja. En alle erin gestaan nog? Dat nee, dat niet? Nee, ik heb het even nagezocht. Um, wat de puntenaantal was Booming Support net een tikje beter. Stond ja? ook iets langer in de lijst. Okay. Maar dat was dan ook ja, een neuslengte, om het even nee, netjes te zeggen. Ja. Maar dat, uh, dat was het verschil ja. tussen de parody en... Uh, maar, maar goed, er ja. zijn koffers die ook beter zijn dan het origineel. De, he? uh, de All de along the Watchtower van Jimi Hendrix vind ik ook beter als Bob Dylan. En deze valt daar ook ja. onder. Want ik, ik vind uh... dat je nu wel een hele goede vergelijking, hebt. Ja, Ik ja. ja, ja, ja, ja. moet het al duidelijk zijn. Ja, neuslengte, is dat Hans Neus of mijn neus? Uh. Ja. Dat weet het ook weer natuurlijk. Ja. Ja. Daar uh. zal ik mij hangen. het onderzoek niet over uitlaten. Nee, maar uh. wij, wij, wij, wij hoorden dat nummer. Uh, ja. uh, uh, uh, of Ik geloof dat ik het hoorde. En toen belde ik Frank. Ik zei, ja, Frank, dat kan niet meer. weten. weet een, waar ik reed. Wat een, ja. wat een De narigheid bagger. allemaal. Een bagger wordt er gemaakt. Ja. Ik zei, dan moeten we wat aan doen. We moeten iets met kaplaarzen doen. en uh, ja, ja, dat is misschien wel een leuke idee. Dus ik had alleen al tekst geschreven. Dat heeft bij Frank vrij weinig net. En dan staan we in de studio. En dan heeft hij dat papiertje. En dat blijft hij maar vasthouden. Maar dan komt er totaal wat anders uit. Helemaal niet wat er op het papier staat. Maar, maar hoe, hoe kom je nou een kaplaarter dan in? Ja, van? omdat het rode schoentjes waren. Oh, ik, nou, op die manier ja, maken ja, ja. we de kaplaarter ja, van. Ja, en, de en, en het Zandvoortse zeewater deed er natuurlijk de rest. Ja, ja, Want ja, ja. Uh, daar, weet je, ik, ik, in die periode werkte die ik bij de gemeente Nieuwegein. En uh, dan uh, was het wel eens dat hij voorbij kwam. Ik zeg, Hier komt nou een stukje zand voor de promotie voorbij. Dat zei en dan stonden ze me altijd zo raar aan te kijken. Van waar heb jij nou weer over? Nou, uh, werd dat ding weer aang aangeslingerd. De Ja. Nou ja, het heeft wel uh, heel veel uh, te doen gehad uh, in die periode. Uh, Zomerit, vond ik. Ja. Ik vond het echt een de Zomerit. 92. Nee, het was uh, in, in augustus 92. Ja, het was ja, ja, op, de dag, op de dag dat uh, Elvis Presley was overleden. Stond ik bij de snijderij bij uh, de Reco in uh, Wees. Ja, ja. En vroeger moest je plaat moest je, uh, uh, snijden. En dan, ja. uh, dan had je een... Uh, een, een uh, uh, er werd een lakker van gemaakt. En van die lakker werd dan weer een positief of een negatief gemaakt. En daar uh, werd van geperst. Hm. En, uh, dus die lakker... Maar daar kon je nog altijd wat doen aan de tonen. En aan de, dus, uh, de producers gingen altijd ja. met, uh, met, met het uh, bandje... Naar de, naar de, naar de snijderij. Ja, uh, en achter mij stond Eddie Owens met I Remember Elvis Presley. En dat is natuurlijk een gigantische hit geworden, ja, over uh, heel ja. Europa. En, en, uh, maar wij stonden daar samen, met z'n tweeën eerst, ja. eerst ik met, uh, met kaplaarzen dus ja. iedereen lacht tegen het die man aan de snijmachine heeft vroeg dan dun gesneden. Ja. <laughs> Mocht er ons meer zijn. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat was wel. Ja. Ja, met, met Owens heb ik het later wel eens over gehad. Dus, ja, ja, ik weet het nog wel. En hij, hij is natuurlijk als, als, als uh, uh, uh, hoe heet hij? Uh, uh, Danny Mirror. Danny Mirror. Ja. ja, is hij heel ver, daar heel ver in gekomen. Uh, Danny Spiegel. Nu, nu niet meer, want hij is... Uh, het is de enige man die ik ken die, die vier keer uh, uh, miljonair is geweest en alles heeft opgemaakt. Owens. Okay. Owens, Eddie okay. okay. hmm. ja. En niet, niet alleen uh, uh, aan uh, leuke dingen, maar ook aan uh, zeg maar het Holland Casino. Die ja. iedere op opdrijft. Ja, daar gaat het snel doorheen hoor. Ja, daar uh, legden ze nog net niet de rode loper voor hem uit? bij. Nou, dat denk ik wel, ja. ja dat... Maar hoor ik nog goed dat er zo'n 40.000 uh, exemplaren zijn verkocht van. Nee, meer. Meer? Ja. dat was podcast Ja, dat klopt. Nou, het is wel meer geweest. Ik hmm. denk dat er 50, 60 de goede was. Voor de belasting was het 40.000. Ja, precies. Ja. Ja, en, <laughs> maar wij hadden de afspraak: als er, als er wat verdiend wordt, dan verdelen we het. En moet het geld moet. Aan Een positief uh, uh, liefste aan het huis, ja. dus ik heb er een keuken van uh, laten verbouwen. <laughs> en Paul Post heeft een, uh, jij hebt een, een, een, een badkamer, uh, een badkamer uh. gedaan. En Paul Post heeft een, uh, hoe heet het, een uh, raam een zo'n, zo'n, zo'n dingetje, ja, uh, zo'n, zo'n een dakkapel. Ja, zo hebben wij het geld op, nou, ja, mooi toch? Ja, ja. ja niks naar het casino, nee, heel, nee, heel nee, nee, Ik ben sowieso nee, nee, daar nee, niet zo van. Nee, nee, nee. nee. ik ben überhaupt niet van het gokken. Nou, nee. oh, jammer. Ja. Ja. Ja. Nee. Maar uh, ik denk dat uh, de kassa toch weer even gedra gedraaid heeft, jongens. Ja, want, ja kijk, uh, uh, hè? deze omroep moet Puma rechten betalen. Dus ja, dat gaat toch wel weer een klein uh, oh, okay. gedeelte bijna richting naar, ja. uh, en naar jou ja. en naar Frank. Nadat ja, ik, nou, dat dat ik onderweg, dit nou, eh, gaat. Onderweg naar onze banken wel eens verdampt hoor. Ja, <laughs> nou je kan er misschien één <laughs> liter tanken voor in je buik of in uh, weet Ja, nou dan komt uh, bijna op al die plaatjes krijg ik per jaar denk ik nog uh, iets van uh, uh, uh, 6 euro. Zo, oh, ja. En dan bel ik Frank en zeg: kom op, we gaan zuipen. <laughs> ik groot gewoon stuk. Ja, drie God, wat goeie, Toch ja, wat nou, is drie zo liter. 3-liter ja inderdaad, ja. wat Hans zegt. Ja, nee, zo nee. moet je het zien, jongens. Uh, uh, de, eerste drie liter, de, de eerste drie liter heb je al, dan kom je mee tot aan Heemstede Misschien. Uh, In Frank geval niet eerd, is het grote niet, niet weer. Eerd. Frank, ja, Frank ja. is ja, ja, ja, ja goed Huppieke, Oh, Frank wilde wat muziek. Frank wilde wat voordragen. En dan doen we hierna, Frank. Dan schrijf je mee. Nou, en de rode schoentjes. Alles I have got you under my skin I've got you deep in the heart of me So deep in my Try tried so not to give in I have said to myself this affair never gonna go, go so well. well But why should I try to resist Well, baby I know so well That I've got you under, under my best. skin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 In the skin. I On your On the skin. Bruine Bono. Ja, mooi, mooi. Tuinbono. Blauwe Bono. Of witte Bono. Bestel ze vandaag nog. Batteries oh. not included. Altijd bij de hand en nooit te staan in de weg. <laughs> bono. Om Bono te bestellen, dient u het nummer te bellen wat achter de vlag van uw land staat: Big Bono zonder piemel: 34,5. Batteries <laughs> not included. Nee, hey, maar uh, we, dus, uh, we hadden het nog even over de energie, hè? Vrijzen. Ja. Energie, dus, uh, het is niet uh, denkbeeldig dat er op een gegeven moment een aantal uh, kwaadste gevallen, maar je weet het niet als deurwaarders op pad zal moeten gaan om oh, dus bij, bij mensen, weet je. Maar nou zit ik hier net te lezen dat je hebt een, een uh, ultrasoon, uh, hoe heet het? Uh, Ultrafrequente geluid, hè? Een hoge piep als het ja, ware. Ja, ja. Die dus uh, in uh, een Nijkerkse wijk Paasbos wordt ingezet om uh, dus uh, de overlast van jongeren tegen te gaan. Daar ook al, ja, ja, ja. ja. Maar dan zat ik te denken, als die piep er is om jongeren te weren... dan zal het toch ook wel een piep tegen belastingmensen en deurwaarders zijn? die. Zo, ja. Ja, ja, dus die net, sommige mensen hebben ook een camera te kunnen ze zien wie er voor de deur staat. Ja. Als je daar onder zo'n ja. kastje hangt, die een uh, hele hoge piep geeft, ja. dat is die deurwaarde. Denkt van verdomme. Ja, of, een, of je zet er een schot neer of zo. Ja, ja, ja, ja. Je, je moet toch wat. Uh, <laughs> schot? schot? Uh, <laughs> in een keel <kilt> of uh. <laughs> ja. Nee, die schotten die in de halte staan. Oh, ja. die schotten, ja. Nee, dus, ja Desnoods dus dus op elkaar. Ja. Schot, schot voor de boeg. Ja, <laughs> <laughs> open schot, komt tot schot. <laughs> dat ik moest ook even denken, toen ik dit las aan Tino, die had ooit uh, toen hij nog in de Noorderstraat woonde, dat mm hij -hmm. uh, van die grote planten, van die cannabisplanten ja, in de tuin staan. Oh, ja. Ja. En hij uh, had dan een caretaker, iemand die op zijn huis uh, paste terwijl zij met vakantie waren. Nou, die vatten dat oppassen wel heel erg breed op. Want die dacht, laat ik zijn tuin ook een beetje aan kant maken. Snoeien. Dus die heeft cannabisplant naadloos gesnoeid. <laughs> <laughs> maar ze had ook de burgemeester van uh, het Brusselse Anderlecht. Die was een, uh, een uh, wandeling aan het maken. En op een gegeven moment zag hij zomaar langs het voetpad... zag hij ineens een cannabisplant staan van meer dan twee meter hoog. Oh, oh. Dus uh, hij zegt, ja, ik liep daar in de buurt op straat... en toen ik uh, die plant herkende. Want ja, ik ben wel geen botanicus, de uh, man... maar iedereen kan het karakteristieke, dunne en gekartelde blad... van de cannabis sativa herkennen. Ja. Dus, uh, dus hij ging oh, toch een, een klein buurtonderzoek doen... en het was overigens geen product van gewiekste drugsdealers... maar van een oudere dame uit de buurt. En die had uh, blijkbaar bij uh, wat, het weggooien van wat restanten van haar uh, plantages... Ook uh, wat zakken vogelzaad gelegd en uh, de bloembetjes bij haar voordeur. En uh, bij dat vogelzaad heeft waarschijnlijk ook een cannabiszaadje gezeten. Die ja, heeft gezorgd ja. voor wat. Ja, ja, prachtige dan, planten ja, in de buurt. Ja. Je zei net voetpad. Dan moet ik denken aan dat mooie nummer langs het tuinpad. Van, van mijn vader. Eftel, vader, van mijn vader, ja. vader ja. Staat, daar staat alleen een ja, cannabisplanten in. Ja, maar het groeit als dus, gek natuurlijk, hè, die ja, cannabisplanten. Ja, dat is het, ja. Ja. En je mag hem met steeds hebben thuis, Ja, zoiets, hè? Echt waar? Ja, je mag hem met Ik heb nog nooit geteld. Nee. Als jij er zeven hebt, dan komt er een deur aan. Dan wil het allemaal langsgrond maken. Nummer 5, wilde je dat we draaien? Leuk om een boekbonnetje boven de blokken. He? Ja, he? Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop mijn vrouw staat... met een baard en mijn zoon met gestolen fiets. Dus een, een versie van <lacht> die nummers. Wim Zonneveld, ja, is volledig uit de vroeg getrokken, dat nummer. Maar het is wel een heel mooi nummer. Ja, het is ja. mooi, dus dit ja. nummer fiets van Herman van Veen vind ik ook zo'n mooi nummer. Een fiets. In Amerika werd er een man die, die werd achterna gezeten door de politie. En hij wilde absoluut niet gepakt worden... want hij had nog boetes opgestaan. Die, die klimt een boom in. 10 oh. meter hoog. Hm? Ze ik hem niet meer uit. Die man heeft drie dagen in een boom gezeten. Echt. En uh, met hoge, ook hoge geluiden hebben ze geprobeerd om ja. hem uit te halen. <laughs> en onderhandelaars en wat was dat nog meer? Uh, uh, van alles gedaan en uh, hij kwam er gewoon niet uit. En uiteindelijk er kwam er een priester bij en die heeft hem naar beneden kunnen. Uh, die heeft gewoon 5000 ja. procesjuruk. Ja, want de, vrouw, de, de vrouw had gebeld als ze in elkaar geslagen was. Dus zij, uh, ze wilde hem wel heel graag even, even spreken, zeg maar. Maar. Um, hij had ze behoefte laten vallen zo in, in zijn eigen tuin en had op een gegeven moment bladeren. At, ja, at bladeren. als boutlint ja, gebruikt natuurlijk. Als je drie dagen in een, in, in, in een boom zit, hadden ze ja. een drone nog gebruikt. Ook niet gelukt. Ook niet. Ja, en uiteindelijk hebben ze hem toch gepakt. Ja, hebben ze hem eruit geschoten. <laughs> nou, misschien hebben ze toch wel gedaan. Dat staan wel niks niet verbaasd ja. in Amerika. Maar, uh... maar ja, daar word je ook niet gelukkig van, natuurlijk. Nee, drie dagen niet. in de bank nee, nee, ook niet. een boom zitten. En in Amerika is er een geluksprofessor. Professor, hè? Dat, daar, daar word je ja. natuurlijk allemaal professor in, in het geluk. En die, die heeft geheim verklapt. En, uh, want als je. Uh, stel je wil in Nederland een, een huis hebben en uh, uh, je krijgt hem dan. En uh, dan ben je heel erg blij. Maar troost je. Dit soort materiële zaken word je nauwelijks gelukkiger. Uh, je moet werk maken van de fun factor. En deze geluksprofessor, dat is mevrouw Laurie Santos. Dat moet jou... Uh, waarschijnlijk ze komt ze ook uit de uh, ja, familie. Niet. Uh, kom, uit jaren, jaren uh, onderzoek heeft ze een tip hoe je uh, je leven gelukkiger kan maken. Ga actief plezier maken, jongens. Ja. Ja, okay. ja. En ze benadrukt uh, dat, je, uh, dat je je baan niet meteen moet opzetten of uh, grootse meeslepende dingen moet gaan ondernemen. Maar ze adviseert die micropleziertjes. Hou je het goed in de gaten? Ja, aan? Ja. Micro ja. Die je tussendoor kan nu. Echt? Een grap uithalen met een collega. <tie> een leuk. kwartiertje meezingen en dansen op je favoriete. Kapalaas bijvoorbeeld. Ja, en ja. een leuk gesprek tijdens een wandeling. Dat zijn nou de geluksmomentjes nou. in je leven. Veel leuker maken. Ik heb hier ook nog een bericht. Dat sluit wel een beetje aan op, op wat jij zegt over geluk zoeken. Oh. Nou, deze jongen die had, dat, die had iets meer pech in zijn leven. Want die was een beetje heet gebagerd. Zocht een beetje ruzie met iemand in een steegje. Maar dat is hem toch uh, een beetje duur te komen te staan. Want hij bleek te maken met een wereldkampioen, jiu Jitsu. Dus oh, je, je. die gozer die werd gewoon gevloerd. Ja, dus uh, ja, ja. ja het is ja. een beetje zoiets als van uh, een fietsjatten uh, ja. van iemand. En uh, dat uh, degene die dan de, de, de aantreft dat de fiets gejat is. Doe maar geen moeite. Briefje staat er op de plek. Eddie Merckx, wereldkampioen of fietsen. Ja. Later. En bedankt. <laughs> en bedankt. Ja, je en bedankt. Heb je nog een, een plaatje? Fijn, fijn hey. Erik. Ja, is het Paans katholiek? Nee? Hey, ja. Nou, nou, nou. nou. Waar komt ie? Terwijl, samen met... Uh, Marvin, Marvin Gaye. Gaye. Ja, ja, ja. Marvin ja. Gaye, vroegen wij ons af. Ja. Vrolijk nummertje, hoor. Vrolijk nummertje, ja. Ja, ja, ja, ja. ik een nou, nou, nou, vrolijk nummertje doen. Want, uh, Op de grijze uh, ochtend, jawel. Ja wel. Ja. Dus hij begint het is, spontaan te schijnen. Maar dat doet hij hier in de studio dus. Het is toch leuk, weet je wel, dat het, dat het lekker herfst wordt. En, uh, de Vier, ja. Ja, Nou, ja. ben je al in de, in de uh, baatleidingduinen geweest? Nee, nog niet. Oh, jongen. dus zijn wel een het Ja, ze beginnen. Oh, we, beginnen te we beginnen nu, ja. Het is echt een, dat is nou echt de moeite waard. Dat vind ja? ik nou zo... Heb je het vorig jaar ook gezien, hoor? Ja, ja, ja. Ja, ja ik ga elk jaar. Uh, oh, maar mooi. Maar nog ja. sterker, wij wandelen elke zondag huh. door het. Uh, nou, het was zo verschrikkelijk druk nu. En dan wandel je naar de vogels dan, of niet? Nee, dan wandelen we. Uh, of we wandelen naar de Brede -Rode Straat vanaf, vanaf oh, ja, ja, ja, ja. weet je wel ja, ja. Het hele ja, nou, het dat hele is stuk, ja. Ja. ongeveer 10 kilometer hmm. en uh, of we gaan een uh, rondje, rondje oh. daar in de. Er zijn er bepaalde stukken waar je het meeste kans hebt om ja. die beesten te zien. Ja, ze ja, hebben ja, ja. een aparte, uh, um, ze noemen dat ook het Burlbos. Uh, Burle Oh ja. En uh, daar komen de meeste en daar, daar gaan ze ook vechten. Okay. En uh, je hoort dan die, die gewijen tegen elkaar aan, mm. Waanzinnig, de aan gaan keers. Ja, de, uh, ik heb het al eens op filmpjes gezien, maar ja. ik heb het nooit in het echt gezien. Maar ja, volgens mij is de VVV-standvoort er ook mee bezig, hè. Soort, de wat, de? de vvv Zandvoort om dat soort wandelingen, zeg maar, te promoten. Ja, dat nou, is natuurlijk hartstikke leuk als je ja, op de tuurlijk. paden blijft en je uh, uh, houdt je aan de regels. Paar op de laan in. Paar op de laan, op laan nee, in. Je ja. moet even een pasje kopen, hè. Ja, een, ja. een dagpasje. En, uh, niet te betalen, 1,50 uh, of zo. Ja, het is, ja, is peanuts, <laughs> nee, Dat kan je gewoon nee, dat maar niet. niet hey, ik niet. koop altijd een jaarkaart. Uh, oh ja, 2,5 uh, of zo. Ja, zoiets. Dat nee, gaat een tientje, geloof ik. En uh, wij, wij, wij wandelen elke zondag ja, uh, door, uh, door, door, de de, door de waterlijn dan, ja. hm. En een uh, uurtje of anderhalf, twee. Ja, de enige uh, keren dat ik die, die mooie dieren zie staan... is eigenlijk als ik over de zandverslaan versla. zegt die halen dan zie je ze wel aan de rechterkant staan. Ja. Heel veel, uh, jonge beesten ook. Uh, ik heb er natuurlijk drie jaar geleden één nagegaan. Echt waar? Ja, oh. ja, ja op de zandverslaan. Ernstig of... Uh... Ja, redelijk. Ja? Ja. Dier dood of niet? Ja, ik denk het wel. Nou, je, hebt, je hebt niet meer gekeken. Nee, ik, ik, ik, ik kon niet stoppen. Omdat er allemaal oh. uh, auto's. En het was nat en, en uh, di, dit soort weer, weet je wel. En dan ja, donker. Ja. Flinke schade, waarschijnlijk. Flinke schade. Ja, en ja. Uh, en ja, ik denk dat het beest. Uh, in ieder geval, uh, die is er niet goed vanaf gekomen. Oh, okay. ja, mijn dochter is een keer op de zeeweg. Uh, op een blommetje uh, is ze gevallen. Hè? En waarschijnlijk was het ook zo'n zo, zo, zo dier. Maar ja, het is moeilijk om, om dan zeg maar, je schade te kunnen verhalen. Ja. Nee, ik heb, ook... ik heb het teruggekregen. Van wie dan? Van de verzekering. Ook van de verzekering. Want Er zaten ja. allemaal nog, zaten er nog stukjes huid. Oh ja? Oh. Aan m, aan m, DNA. Uh, ja, ja, ja. Aan mijn lamp. En, uh, nou, ik had best wel schade hoor. Ja. Uh, ja. Mijn motorkap, en mijn zijkant. Okay. Het hekje uh, wat je toen hebt. Ja. Ja, ja. Maar als je nou, als je nou uh, uh, niet verzekerd bent... en je wilt toch die schade van halen, bijvoorbeeld op de provincie Noord-Holland. Ja, dat moet, weet ik niet. Zij moeten zorgen eigenlijk voor hogere ja. de hekken... die ja. beter niet op de, op de weg kunnen komen. Dat klopt, toch? Ja. Mij, maar, ja. Dat lijkt mij. Nou, ik ben een keer achteraan gegaan. Dat is mij helemaal niet gelukt. Nee? Nee, het was, ik kom in een woud van ja dat gesterd uh, tegen de die... overheid een nou, lange uh, adem hebben op een gegeven moment nou ja dat meestal... is natuurlijk dat is natuurlijk de de de truc van de overheid hè? Ja, ja, ja. Ja, ja ja ja van de overheid absoluut ja. nee, dat, dat ja. is waar ja. Dus ja. Ja. ze hebben altijd twee dingen in het voordeel tijd en geld ja ja, ja. ons geld en, en eigenlijk macht ook ik bedoel zij ja. Ja. zij kunnen bepalen wat er gebeurt en uh... ja. en dat doen ze dan ook ja nou, dat ja. doen ze zeker nou hij is voor niet hoor. hoor is dan niet dan maar ja wel ja, ja ja kent het voorbeeld, laat ik maar niet beginnen. Ja. Maar, moet, uh, nee. maar ja, er zijn natuurlijk uh, een, een, weet je wel, die mensen die daar werken. Nou ja, Frank kent ze. De, de, de, de moeilijke aparte types die uh, bij de overheid werken. Die, ja, zeg maar de ambtenaren. hè? mensenachtige Het zijn het ja. mensen ja. als je ze ziet, maar het zijn Mensen, mensen ja. van ja, de paarse krokodil. <laughs> ja. ja. Die s'ochtends uh, uh, niet naar buiten kijken. Ja. Uh, Dan was er een, een, een, ja. een Amerikaanse gozer. En uh, die uh, had een, uh, een, een, een, een uh, vriendje. N nu haar ex-vriend. <laughs> en uh, die kreeg van haar een lijstje met regels die ze moest volgen tij tijdens haar studentenjaren. Dus ze mocht... Uh, ze mochten geen alcohol drinken en geen topjes dragen... en geen feestjes houden. Maar daar bleef het ook niet bij, herverboot ook... om mannelijke studenten te omhelzen. Dus dat mocht ook niet. Wat oh. mag er eigenlijk wel? Ze moest zijn ring dragen... en uh, moest ook Find My uh, iPhone altijd aan hebben, zodat hij wist waar ze was. En ze moest uh, elke outfit die ze zou dragen... eerst uh, moest goedgekeurd worden door hem en zijn moeder. Toen heeft, toen heeft het maar afgebroken, deze ja. relatie. Nee, ja. Ja. Beter, ja. Ten halve gekeerd. Dat een hele het wel. Even start de plaat. Nou, uh, dat is goed. Dan wordt het een, uh, een kutnummer. Is dat, uh, ja, is dat uh, ja, wel, is wel, wel een goed ja. idee? Dat er wat tijd voor is. hou het kort? He. Ja. kutnummer <laughs> my hands from counting in mistakes that just keeps We zijn er weer. Nou, ik zal er heel kort wat over zijn. Want anders word ik weer bij mijn knie schijven. word ik afgekapt. Nee, uh, deze nee, dame heet uh, Neving. En dat zij wel. komt oorspronkelijk uit Heemstede. Woont tegenwoordig in uh, Nieuw-Venop. Uh, want daar uh, woont ze nu. En dit is haar eerste single die ze uit heeft gebracht. Er komen er nog een paar. Want ze wil dus een mini-album uitbrengen. Een mini? Ja, mini-album vijf ja. nummers, dat noemen we tegenwoordig een okay. EP. Dat is uh, dun gesneden, ja, ja. nou. gesneden. Ja, ook dun gesneden. Ja, en uh, het uh, goede nieuws is dat deze Nevin, want zo heet zij, non-existent non Springs heette uh, de single. En uh, zij komt 28 oktober bij ons spelen. Dat, leuk. Ja, ja, ja, dat is wel dus, leuk. Dus uh, dat, dus is dat, leuk. dat, is dat lijkt leuk. mij wel een. Ja, heel ja heel dat wordt wel heel enthousiast. Van het van. eerste ja? nummer kun je niks zeggen. Nee, nee, nee. maar dat vind ik wel heel leuk hoor. Nee? Maar het is de beste. Het was best een aardig nummer, ik, ik vond het dat aardig, aardig. Ja, jij ja? ja, ja, ook wel. Ja, ja, ja, ja, ik vond het ook wel aardig. Ja, dus dit is wie kind van de maand. Dus, <laughs> <laughs> ah, ik, kan op, ik kan op, Spotify dus een, gewoon zo'n ding aanmaken met uh, allerlei. Kutnummers. Ja. En dan ja. Uh, hebben we een Spotify-lijst ja. met allerlei kutnummers. Ja, ja ik ja, Ik dat... weet niet of, of, of wie daarop zit te wachten, maar... Uh, nou, kijk, ik heb best wel wat volgers op uh, oh, de sociale oh, media ho Hoorde dat, dus ho -hoor dat, dat? schiet dat, wel ook. lekker op. Alsof het dat op een gegeven moment. Ben je ook een bekende jij... van de politie, ja, of niet? Nou ja, ja ik, uh, ik, ik, ik zit wel met een zwart uh, gestreept wit uh, rugstreep pad... Uh, wel eens regelmatig op de hoge weg, hoor. dus fiets uh, ja. Ja, nee, het valt wel mee. Ja, ben ja, je, bent de, ja, je bent van de fietsen, ja, toch? Ja. Wie, wie, wat denk je, waar, waar zit de, de grootste fietsfabrikant ter wereld tegenwoordig? Boe, ik zou bijna zeggen, dat moet hier toch in Nederland zijn. Uh, ik, ik denk aan Heerenveen, Batavers of in Dieren, Gazelle. Dat zijn, uh, nee. uh, ik, ik denk, uh, Die nu, uh, in ja. het land van nummer 43 met soetsuren saus. Nee. <laughs> ja, we hebben gedeeltelijk gelijk, want ja. het, is, het, is in, het is in Nederland, maar... Uh, de merken die ja. jij net opnoemde, zijn al opgegaan in Pon Holdings. Oh ja, oh, ja. En ja, Pon ja. Holdings uh, heeft dus inderdaad ook Gazelle, et cetera. Maar die is nu de, de allergrootste fietsfabrikant. Zeg uh, maar? Oh, Ze hebben oh, yeah. Dorel Sports uh, overgenomen voor, uh, Nou, op zich vind ik dat heel goed nieuws, Hans. 2,5 miljard euro. Zo. Hey. zo. Maar zij gaan straks helemaal op de elektrische fietsen. Uh, ja. En, ja, ja. En, en dat is in, in, in Europa. De, de 70% van de fietsen die verkocht worden. Is elektrisch. Mm -hmm. En dat is aanzienlijk minder in Amerika. En dat moet een groeimarkt worden. En daar ja. gaan ze de grote slag slaan waarschijnlijk. Ja. Dus dat worden... Nou ja, ik, ik sprak laatst uh, Martijn van uh, fietsen. Ja. Hij zei, nou ze zijn niet aan het slepen. Nee, Die, dat zijn uh, niet. Ongelooflijk. Ja. Hij zei, het gaat zo hard. Het gaat zo hard. En dan was hij was heel blij dat hij uiteindelijk, uiteindelijk die, die, die verhuur een beetje terugloopt. En daar werd hij een beetje gek van natuurlijk. Maar die, die verkoop van, van elektrische fietsen is... Ja. Uh, onair, nee, ik geloofd. was uh, op, ons, uh, op het eiland Ameland. Hmm. Daar uh, ja. had ik het genoeg om, uh, want je kan bijna geen gewone fietsen met de ook. Nee, ook. Die zijn nee, er nee, nog nee, nee, wel, nee, maar... Dus ik denk, nou ja, en de, de drie andere mensen hadden ook een elektrische fiets. Ik denk, nou, heb ik er ook een huren. Hm. Ik moet zeggen, ja, het is natuurlijk uh, best genoeg uh, om ja, wat colletjes te pakken en je hoeft niks te doen. Ik heb er één keer op geregeld, was op Freeland. Ja. was het, heerlijk, heerlijk ja. was dat, ja. Maar, uh, ja, ik denk dat ik het bij mijn wel uh, echt fietsen? Ja, <laughs> <laughs> nah, ik, ik ben blij met mijn gewone fietsen. Uh, ja, Ik, hoef, ik ook. hoef geen elektrische fiets te hebben hier, maar... Uh, ja jij bent er allemaal van heel van de maar maar nou, ja, ik uh, heb is Captain Gadget. Ja. ja. Ik dus ben. In dit geval fiets. Ik ben met dat ding. Uh, uh, ik heb hem voor mijn verjaardag gekregen. Echt een hele waanzinnige mooie uh, e-bike. En uh, ja, heb, ik, prachtig, vies. heb ik een chipje in. Laten, uh, uh, dus die keren. gaat uh, die gaat uh, nu uh, 38. En dan, uh, maar het gaat om, dat, wordt, dat, dat wil zeggen, hij wordt ondersteund tot een snelheid de 38. Okay. Ja. Ja. En daarna ja. moet, je zelf, moet je het zelf bijhouden. Ja, okay. Maar ik ben in Spanje bij, een, bij, bij Kim's naar beneden gegaan. Dan ja? ging ik, 50. Nee, 70. 60. Echt waar? 60 ah, ja. bijna. Dat is, nou, dat af, moet dan af, wel lukken. Af, of 59, ja. ja. Maar je krijgt de ja. uh, dag vanaf februari je die, die helmplicht voor uh, snorfietsen. Ja, nee, ja, maar ze zijn ook bezig met uh, de. De e-bikes ook, e ja. ja, ook al. Ja, ook nou, ik, al. Ik wil wel uh, eigenlijk vind ik ook dat je in een helle wond moet. Ja, dat komt je er wel. Al als, jij, als jij 40, 50 rijdt en je, je raakt een stoep rond... dan ben je hartstikke dood. Ja, ja. ja, maar ik heb ja. die hele dikke banden. Ik heb dat ja, ik maar ja, dat, dat, ja, dat scheelt wel aanzienlijk, hoor. In, in, in, in je grip. Maar goed... Frank, al, uh, Frank had, uh, had het net over Ameland... maar daar is een hele lange weg. En ik had ook eens een keer het genoegen mogen smaken... om met een e-bike over dat eiland heen te crossen. En toen stond er net een hele harde wind op die Smittenweg. Dat is de, de weg waar ik het over heb. Dus een kaarsrechte weg vanuit Bollem helemaal uh, naar, de, naar de andere kant. Wind en die, Nee, wind mee. Oh, dus ik mee? heb gewoon gevraagd uh, van, en gezegd... Nou, ik ga wel eens even testen hoe hard, uh, hoe hard ik kan halen. Nou, ik haal maar 40, 45 kilometer met dat ding. Dus dat is wel jammer. Uh. Nee, ik kijk, een e-bike, e als je hem uh, gewoon koopt... Zonder, met ondersteuning gaat hij tot uh, 25. 25, ja. uh, 25. 25? 25 of ja, 26. 25, uh. mm. En daarna moet je bijtrappen. Mm -hmm. ja. en, uh, maar ik, ik trap meestal in de eco. Uh, uh, en dan... Uh, uh, wij rijden nooit harder dan uh, 30. Ja. Mm. Maar ben je nooit bang dat die gestolen wordt ook nee. Nou ja, ik, er zit een track-and-trace ding op. Okay, ja. Dus als je bij de ANWB verzekerd bent... dan krijg je ja, ja. automatisch ja, een track-and-trace ja. uh, ja, ja. ding erop. Aha, ja, ja. En wat, die, uh, wat heeft trace er nou weer mee te maken? Heeft u ja, ook zo'n track-and-trace? <laughs> <laughs> track Jack-in-case. <laughs> ja. Jack-in-case. <laughs> ja. En Kees, ja, met trace. En je moet hem natuurlijk... Uh, AR ah, verzekeren dan. Sowieso. Je moet nog goed verzekeren en en, uh, en je maar moet. Maar dat zit er bij in hè bij de ABP. 137 ja, euro of zo, dan zit die trekker zo Ja, jaar. ja, ja, jaar. ja. En maar dan goed, ja. ja dus de, ja. Is het Een hele dure fiets van 2,5 of euro ja. ja zoiets ja. En, en, uh, uh, en, en twee sloten hmm. weet je al? je moet ja. hem altijd ergens uh, uh, aan vastzetten. Ja, maar Politie. wat is nou je hebt het me al eens een keer uitgelegd bent uh, goed deels vergeten het verschil tussen zo'n fiets die jij hebt en zo'n Van Moof... van die Amerikanen in New York... die Van Mo zijn in New York niet aan te slepen. Nee, is, dat is dat zo? zo? Allemaal Moof. Komen York. jullie ja, in dat... Nederland ook steeds <coughs> meer? Het ja. ja. is natuurlijk een hele leuke fiets om te zien. Hype. Ja, maar wat is het ja. verschil in techniek tussen... Volgens mij is het van me over een voorwiel aangedreven. Of achterwiel. niet En ik heb een middenmotor, wat ik het beste Dat is beter, ja. Nou, op Ameland ook had ik de eerste dag fietsje met de voorwiel. Daar vond ik helemaal niks. Nee. En de tweede dag is de middenmotor, een middenmotor. is een significant verschil. Ja. Ja. Ja. Dus ook daar heb je een voorwiel aangedreven ja, fiets. Ja, ja, en een kan ja, ja. ja, Maar een middenmotor denk, denk ik aan een, een of andere profclub... die uh, nooit verder in komt de, dan, uh, ja, dan de, de zesde, de, zevende plaats. Dat is een middenmotor. Ja, Nee, 60 is de subtop. Ja. Oh, dat is subtop. Ja, je ja. moet echt naar 11 11e 12. 11 e 12, 12 plaat, dat is een minimaal. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En mega het, het, het nadeel van een FMO vind ik uh, dat je uh, als je wil uh, schakelen... Dus je kan, je, kan, uh, je kan zeggen van ik wil naar uh, van Sport Sportstone, naar Eco. Ja, ja. Uh, uh, en dan uh, uh, ik heb uh, Sport, maar dan sport dan moet je Tour, je Eco en uh, Turbo. Ja. Nou, turbo uh, hoef je helemaal niks meer te doen. En ECO moet je ja, ik gewoon... kan goed een brommer kopen. Ja. ja, en ECO moet je gewoon serieus trappen. En uh, die Van Moof, als je, dat wil, uh, uh, als je daarin wil schakelen, moet je stoppen. Echt waar? Dus, ja, dat is heel irritant. Oh. Ja. Dus wat dat betreft... Uh... Intelligente motor nou, je wordt er uh, uh, omgeschreven. Heb jij het goed gedaan, uh, Ger, volgens mij? Ik denk het wel, He? ja. ja. Vol, volgens mij werkt dat curse-systeem dan dus ook op een fiets. Als ik het zo uh, zie met, ja, ja, uh, met die... Uh, hè? Het, uh, is zijn, even uh, voor de, je, de mensen thuis, een uh, Formule 1 vakterm cursus. Dan spaar je energie op en dan kan je daar later weer gebruik van maken ja die van Moven heeft een achterwiel uh, aangedreven oh kijk kijk kijk ga je al dan wel weer, uh... ja. maar goed je moet dus maar bijna... het, is, het is wel meer een, er zit een weet je wel je, kan er, je hebt er een appje bij en uh, je kan er zien die, waar die is en het is, het is wel een kek ding weet je ja. wel en, uh, ik, vind, ik heb erop gefietst in bij, bij van Moven in Amsterdam De en uh, en dat viel me enorm tegen ik wilde er echt zo'n ding kopen ik vind, uh, een top topfiets om te zien ja. en, uh, maar wat ik nu heb is duizend keer uh, prettiger Hmm. Nou, en, mijn, mijn dochter heeft ook zo'n zo Sofie, Die is 15. Uh, en die uh, zit op de mavo in, in, in Arehout. Ze zegt van, nou, ik was uh, drie, vier maanden geleden de eerste met zo'n ding. Maar tegenwoordig Pieter, Pieter, Pieter. Ja, ja, ja. Ja, ja, Het is enorm ja. populariteit uh, ja. gewonnen, ja. ja. En ik heb geen ketting. Misschien. Heb je dat ook niet? Nee, ik heb zo'n... Uh, Alleen belt. thuis. Oh? Ja. Alleen thuis. Ja, thuis ja. wel natuurlijk. Vuizen. <laughs> <Ja. laughs> En, uh, ehm. Heeft onze burgemeester uh, nog een ketting eigenlijk? Of, uh? ja. Ja. Ja. ja! Alleen die zit hier niet om zijn fiets hoor. Dat, nee, okay. dat dan, wie niet. Nee. Dus. Nee. met zo'n bal eraan. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja, ja. Maar geen ketting. Dat scheelt allemaal op, geprutst en gedoe. Ja, ja. ja. snaren Ja, hij blijft heel pezen. netjes. Ja. Ja. Haar en nou kan nou er nou alleen op, maar, maar. Op, ja. maar op gaan. En, je, en, en er zit een, zeg maar een traploze versnelling in. Ook nog? Heb je een bijen nu? Ja. Je zag hem niet staan net. Nou, hij staat aan de binnenkant gijat. nu, want hij staat op mijn plaats. Hij staat op mijn plaats. Ik was namelijk te oh, laat. Ja, ja, ja. En toen uh, was Ger was mij al voor. Oh, die dus, was jou al voor. Hoor. Nee, ja. dan is hij ja. Ja. Ja. Dus, had. Uh, nee, ik wil het niet boos maken hoor. Nou, mijn schoonzusje, die had er een. Die, had, uh, die was even bij de ouders op de hoge weg. Nou, uh, Futsi. Futsi. Ja? Ja? Nieuwe, nieuwe fiets. Holy cow. Ja. Nieuwe gezellig, prachtig ding. Ja, en ja, ze kun... komen gewoon langs met een bus. Ja. En ze hangen die dingen erin. Ja, en dat is niet bus 80. Dat nee. is niet bus 80. En ook niet op bus 81. Nee. Zullen, we nog, uh, zullen we het dan toch nog maar even doen? Ja. Een stukje muziek? Ja, ja, want dan maar. kom dat ik maar uit wel. erbij. Eetje, hey, paskig. Op fietsen. Oh. Ja, want daar hebben we het toch over? Daar hebben we het over. Ik vind het een hele goede van jullie. Een door, want dus ja, anders wordt het, door, uh, uh, wordt het uh, nachtwerk. Deur mee, was dat, met uh, op fietsen. Ja, want we hadden het over de fietsen, dus dan denk ik, nou, laten we dan ook uh, in de God, fietsen jij blijven. Je bent ja. ook wel heel erg uh, nou. dis disjockey-minded, hè? ook een nou, ja, ik had ook, uh, je had ook uh, Herman van Veen, waar jij over uh, ja. sprak, met fiets. Dat had op, ook gekund. En je oh, moet oh, je trouwens een, een bicycle, beetje, bicycle uh, van Queen. Queen. Je moet ja. trouwens een beetje olie op je ketting doen, ja, van jouw fiets, want het ziet er een beetje deplorabel uit allemaal. Is het zo? Ja. Het ja. Ja, heeft terzijde. Ja. Goed zo, Frank. Nee, ja, goed zo. Kwaal huishouding. Goed zo even met de... Van je af. Goed zo, Frank, bij van je af, joh. Ja, je kan wel weer merken dat hij niet terug is. Het is helemaal fris in het hoofd. Ja, ja joh. Dus ja, ik vind moet het opletten dat, in de zijk genomen door die Jaap. In de zijk genomen door mij? Ja. Dat negen van de tien keer is het altijd andersom, maar goed. Ach nee. Ja. Kom, Jaap. Zo zijn, zo zijn wij niet. Nou... Nee, nou. zo zijn we niet, Jaap. We zijn altijd op... Maar wel op een positieve manier, joh. Nou, dat zeker. Dat, uh, Als het ja. al gebeurt, is het heel is positief. Het is altijd positief. Hè? Ja. Jongens, ik heb uh, wat leuks. Nou, wat okay, heb je dan? Raar, ik heb een paar rare feitjes waar je helemaal niks aan hebt. Oh. Want wist je bijvoorbeeld dat mensen wel. en bananen voor 50% dezelfde DNA hebben? Nee. Nee? Ah, nee. Maar, je jij hebt er nou. niks aan. Ja, maar. Hey. Ik uh, begin ook uh, spontaan een beetje krom ja, te lopen. Weet je wat heel goed is tegen lage, te hoge bloeddruk? Nou. Ik weet niet of je, heb jij hoge bloeddruk? Nee. Jij wel? Dat krijg je. ik er wel van als ik niet nee. uh, klaar ja, ben hoor. Dan moet je scheet laten. Oh. Ja. Dat komt namelijk, komt het eruit, hè? Ja, ja. weg die, met die lucht. Die weg, Weet drug. je wat goed helpt tegen de jeuk? Nou? Krapselade. Ja. <laughs> hey, Krap, wist je dat elk jaar vrouwen... Uh, uh, 1,73 uh, miljard haarspijltjes verliezen? Zo. Nou, wat een nutteloos informatie. Nou ja, vrouw. Van de nee, ja, joh, bij, oh, bij elkaar. elkaar, elkaar. Ja, ja. Bij elkaar, ja. Hey, weet je dat een giraf langer zonder water kan dan een kameel? Ja, dat wist ik, ja. Ja, dat wist ja. jij, hè? Ja, dat wist ik, ja, ik nog niet. ik ben tijdens ja. giraffe geweest, maar ik had altijd dorst. <laughs> en honing, dat kan niet bederven. Nee, dat dus kan je maar, gewoon bewaren. Okay. Maar dan moet je wel op een gegeven moment een, uh, een flinke bik, uh, zo'n zo wil hebben, want ja. oh, het kan verzuikeren. Ja. Uh, het is wel heel gezond, hoor. honing, hè? dat weet iedereen. Toch? Wat is, is het? het zo? Heel gezond. Ja, het ja, ja, ja, is bijzonder gezond. Ja, dat was ik laatst ergens. En weet je wat het meest boek? gestolen boek is? In een boek? Nou? nou? Een gestolen wat? Het meest gestolen boek. Het meest gestolen boek. Nou, uh. Dat moet je weten. <laughs> Nee. Het <laughs> zal wel heel flauw zijn. Ja, de Bijbel. Oh, de Bijbel. Ja, ja, dat is hotels, natuurlijk. Broed, ja, ja. de hotels hotel. natuurlijk. Uh, ja. Kijk, er komt Cora. Ja. Ja. Nee. <laughs> nou, daar heb ik nog één. En die is wel heel erg nutteloos. Dat je, nutteloos. Ja. Het woord stewardess is het langste woord... dat je met je linkerhand op je linkerkant van je toetsenbord kunt typen. Kom Hans, we gaat ja. goed. Nou, ja, ik goed denk dat de het tijd is voor is een bakje koffie, ja. koffie ja. ergens in het baanhuis, denk ik zo langzamerhand. Want nou, uh, hey, goed, jongens, ik, ik heb de top 10. Ja, ja, die heeft jouw vaardigheden. De top 10 van de rijkste landen ter wereld, hè? De top 10 van de rijkste landen. Oh, dat is wel interessant. Ja, je ja. Kan ik kan me kijken, dus ik en, de Rijks-, en de rijkste landen worden, worden uh, uh, uh, berekend door de koopkrachtpariteit. En dat is de KKHP, uh, de, de koopkrachtparantiteit. Per hoofd van de bevolking. Okay. En dat is de koopkracht uh, van per, per, per persoon. Oké. Okay. Wat, wat, uh, wat, je, wat je uit ja. uh, te mm -hmm. geven hebt. Die staat er wel in, maar niet op 1. Uh, nee, niet we, op beginnen één. Tien, we beginnen met 10. We beginnen met 10. Ophouden nou, meteen met één beginnen. Ja. Wat, dat vind ik zo vervelend altijd. <laughs> ja, dat is een ja, je moet ja. het spannend houden. Hé, wat staat er op 10? Begin met om. Hondura, Honduras. Nee, Hongkong. Hong, Kong. <laughs> Hong, <Kong. laughs> ja. Hong broer van King. Wie kent hem niet? <laughs> Hongkong, 66.528 oh, Hong uh, 66, dollar. Per persoon. Per persoon. Op twee per jaar. Ja, ja. Singapore dan? Misschien. Nee. Uh, ik geef een kleine hint. Maleisië? Qatar. Uh, Qatar. Koe? Koeweit. Ja. Op het antwoord te laat. Nee, ik word net binnen de bel. Ja, ja, bel. 66.387 uh, ja, euro. Op acht. En dat, is, Dubai. dat zijn Verenigde ah, Emiraten. Emiraten. Heel goed, heel goed, jongens. Nou, dan zijn ze nog iets rijker, maar ze staan op acht. Dus niet rijkste. Dubai. Ja, op zeven vind ik wel uh, opvallend. Dubai. Noorwegen? Ja, heel goed. Dubai. Ja, heel, goed Dubai. heel goed, jongens. Wat zou die Noorwegen? <laughs> is het Noorwegen of Dubai? Nee, Noorwegen. Noorwegen, ja op eh uh, nou, dat zes. Komt Frank, Frank. Ja, dit, dit Dat heb je al gezegd, Frank. Frank? nee. Ja. ja, heel goed. Ja. Heel goed, Frank. Waar ligt dat? De hoofdmaaklijn. Zuidoost-Azië. Ja, op het eiland Borneo. Ja. Zuid-Chinese Zee. Klopt. Op 5, Dit verwacht ik niet Dat verwacht je niet hè? Dat verwacht je niet. De Ira A, Haiti. Double. Nee. Nee, Ierland. Ierland. Ierland, Ierland op vijf. Noord-Ierland okay. of gewoon Ierland? Nee, gewoon Ierland. Ierland. Oké, okay. okay. ja. Ja. En er komt waarschijnlijk dat Apple daar zit, denk ik. Zou ja. het ja, kunnen. Je weet het niet, hè. Mm. Of vier. <coughs> Sing Singapore. Singapore. Oh, Singapore. Ja, ja 103.000. 108, eh, 108, ah, nee, nee, nee. ja, 103.181 uh, uh, <laughs> dollar, <laughs> wow. dollar eh, te vergeven hebben, deze mensen. Op drie, dat is ook opvallend. Ja, de top drie, vlakbij ons. Ja, we komen er wel eens. En ja, we tanken er wel eens. Luxemburg. Juist, ja, echt waar? Goed, ja. Wel, ja. Ja. Luxemburg is een, uh, een parlementaire democratie. Oké. Okay. Ja, de grote hertog vervult de rol uh, van een constitutioneel monarch. Nou, dat is mooi om te horen. Groot, Groot is Toch leuk om te weten, ja, hè? Zeker. Maar dus, dus de gemiddelde Luxemburger verdient dan 150? Nee, hij heeft uitgegeven 108.951 dollar. Tjoh. Ja. ja. En dan mag je nog gekoopd inkopen. En dan mag oh, je te nog gekoopd inkoken en sigaretten nou, kopen. Ja. Ja. ja. Lekker sigaretten. Ah, dit schort. is voor jou heel belangrijk, Hans. Die sigaretten. Die sigaretten. Ja, ja. Die sigaretten. ja. Het komt ook omdat de roverheid... daar de burgers niet zo berooft. Nee, hier. dat denk ik ook. Denk nou, dat heeft er wel mee te maken, ja. Nou, het helpt wel. Het helpt wel. Hé, op twee. Daar uh, wordt ook altijd gereisd. Ja. Nou, Abu Dhabi. Nee. nee. Nee, nee. Dubai. Nee. Nog verder naar het, uh, naar het oosten. Hij is je. Ja, nee. bijna. Bijna. Ja, ja. ja, bijna. Maar het is... Nou, voorheen, een voorheen een kolonie van Portugal Rijk. Ja, ja, heel goed. Heel goed, Frank. Heel goed. Goed zo. zo. 114.363 dollar Sheet, per persoon. Dat is niet. geen geld. Nou. Per jaar. En opeens uh, Daar gaan we straks uh, racen. Ja. Uh, Verenigde Staten. Nee. Ja, nee. 2022 wereldkampioenschap voetbal. Qatar. Heel goed. Ja, oké. Okay. Het is het rijkste land ter wereld. Tot ja. 32.868, 86. Een dollar te vergeven. Oh, en, uh, nou, ze hebben een beetje olie. En ze hebben... dan maar over die we... eerste 132.000 kan je niks nee. zeggen. Hoor. Aardgas. Ja, maar dan ze hebben aardgas. Waarom ons... Wij we maar... een nieuwe circuit kunnen aanleggen? Hè? Dat kunnen ze makkelijk betalen. Ja, nee, natuurlijk. Zij dus ja, ja, hebben aardgas. Wij die krijgen ook. Die, wij, die, wij uh, wij laten het zitten. Laat het zitten. Ja. Dat geld komt dus bij hun terecht. Daar kunnen zij het circuit van betalen. Ja, dat, dat is een vorm van ontwikkelingshulp. Zo moet je het zien, Gerp. Ja. Mooi. Ja. Mooi. Zo rustigen we wel een paar, Jaap. Ja. Ja. Nou. En dan heb ik uh, vergelijkbare reisjes. De tien grootste steden van Afrika. Ik weet niet of dat uh, boeiend is. Nou, nou, ik weet het niet. Ik, nee. uh, weet je, laten we dat gewoon niet doen. Doen we volgende week de tien dit... armste landen? Ja. Ja. ja. Nederland op één? Nederland op één. <lacht> ja. Ja. Waarschijnlijk wel. Nou, dan tegen dan die, we die tijd wel. We zitten met z'n allen in de kou. Ja. Ja. Ja. En dan mag je mij volgende week onder een brug vandaan halen. Dat is geen probleem. Macau. Macau. Kakao. Oh, daarom heet dat zo, hè? Kakao. Ja. Pakau. Ja. Kakao. Makau. Pakau. Ja. Nou, het nog minder zetteloos uh, geneuzel, jongens. Uh, ja, ja, ja, wat ja, hebben we eigenlijk ja, nog? Uh, uh, uh, ik, ik kijk naar buiten en ik denk, van nou, wordt zo direct toch wel een beetje denk Ik, het het ja, ja, ja, ja, het ik, ik wilde uh, nog beginnen over de, de nieuwe VVD-lijst. Dus oh antwoord. Antwoord. Ja, antwoord. ja! Mijn ja, vrouw zit er ook. Ja, dat heb ik dus gezien, ja. Siska Nederland. Siska Nederland. Ja, leuk hè? Voor de VVD? Voor de VVD? Ik heb ze jou ook gevraagd. Nee, nee, dat doen ze niet. Heel verstandig. Wat zou zou jij dan willen doen als jij op die lijst zou komen te staan? Niks. Niks? Nee, natuurlijk niet. Worden ik ben je toch de, helemaal ja. niet, niet gerucht. Nou, misschien zoiets als steekpenningmeester en dan word ik uh, zoiets. Nee, nee, ik ben er helemaal <laughs> niet, niet goed in, in uh, dat soort uh, Nee, maar je, je hebt ook een mening over het afsluiten van de Haldersluit bijvoorbeeld. En dat Jawel, je ik heb wel een mening. Is maar, je maar, eigen nee, belang, nee, maar je moet niet lang. Siska, Siska is jarenlang, uh, hoe heet het geweest, uh, HR uh, uh, uh, Business Partner. Ja? En, en uh, ja, die heeft altijd met mensen gewerkt. En okay. die dat kan ze heel goed inschatten. Dat hebben we, dat we wel, wel nodig. Ja, dat hebben we ook nodig. Ik denk dat zij daar een hele goede voor zouden. Nou, ja. um, we zijn... Dat doet ze uh, allemaal zonder ruzie binnen de veventig. Ja, dan. dat Frikes lijkt ook mij... Ook. Ook nog? Ja, maar ja, die, die nieuwe jongen, die Sven Drommel... dat ja, is een ja, is hele nee, leuke, ja, goede ja, ja, gozer. Goed. Ja, 25 jaar. Goed, goed, goed, jongens. Ja. Want we zijn aan de tijd. Volgende week zijn we er gewoon weer. Ik weet niet of Stuider dan wel is. en Dan zijn we weer gewoon compleet. Toch hoor! ritme